Yes, radio. Hallo, we gaan vannacht nachtradio maken. Dat is de wens geweest van Miguel voor 2024. Dus we vliegen erin. Nu momenteel welk liedje gaan we spelen, Miguel? Miguel zeg je het straks. Ja, oké. Okay. Uh, Hermieke was een beetje in de war denk ik. Nee, ja, ja, ja er, er komt zo meteen ook scherm voor Hermieke. Het is uh, Ben Folds en je mag het aankondigen Hermieke. Dat is uw favoriete nummer. Uh, ben ik heb... Folds. Ja. ja, dat is een heerlijke zanger. Ja? Ja. Maar het, uh, het liedje wat we gaan spelen, dat ga ik achteraf... Ja, is. Rockin. Rockin. Hoe heet het liedje? Well, dat is een stevig nummer. Dat zijn eigenlijk de nummertjes die jij bij het uh, radioweekend eigenlijk getipt hebt en die niet kunnen gespeeld zijn. Ja. En daarom dacht ik van, ja, die, die zal ik erin zetten. En één daarvan, want je hebt er veel opgegeven. Ja, maar het beste wat ik ken is, I am the luckiest one. Ah, dus nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wacht, ik zal het spelen en dan, dan zegt jij, dan kun jij het aankondigen. Wacht, dan ga je klaar. Hier is hij. hè. Radio. Hoe, hoe klinkt het? Welke is het? Het is Band Falls en dan moet jij gewoon de titelsong zeggen. We zullen, we zullen het u laten zeggen, zometeen. Hahaha. meteen. dat <laughs> heb Let me tell you what it's like: Being male, middle class and white. It's a bitch if you don't believe. Listen up to my new CD, Sham -On. We're Ja, oké, okay. dus dat was uh, Rock in the Suburbs. Sorry Miguel, ik, ik was nog helemaal uh, in de living sfeer met kersen en niet in jouw studio soundtrack. Nee, het scherm stond nog niet op en je was blijkbaar afhankelijk van dat scherm. En ja. ik dacht, ja de, de, die is er fan van, die kent dan die nummer. Ah, ja, nee, ik ben geen by heart. Ik ben een luie, luie lezer. Ik, ben, ik, ik kom heel slim over, maar ik lees gewoon alles op Ja, ja dat is niet echt. Nieuwjaarsradio. En wat, wat wilde je nog allemaal vertellen eigenlijk? Ja, wat ik allemaal te vertellen heb. Ik krijg een uur, ik moest dat delen met Peter, maar ik zei Peter, nee, hoor, ik kan dat niet delen, ik heb veel te veel te vertellen, sorry Peter, dat is uh, niet leuk voor u. Maar jij gaat straks anderhalf uur met Jelle radio maken, hè? Okay. Dus we hebben hier volk, Allee, dat is heel leuk, Peter en Jelle, die zitten hier, en voor de rest, wel en ik, in de expo uh, prikkelbaar en geraakt. En ja, ik ben geraakt door heel veel dingen. Ik ben prikkelbaar ook door heel veel dingen. En ja, we gaan er een leuke, luchtige toestand van maken. Ik ga ze een bellen met Frederik. Dat is een leeftijdsgenoot van mij. Daar heb ik twee jaar geleden opnieuw... Uh, kennis gemaakt in uh, Winterland. Dat waren allemaal mensen van de RBS, van de klutterklas. En ik ga die bellen en vragen uh, ja, hoe zijn 50 jaar is gevierd. Die ga ik opbellen. En voor de rest ga ik uh, Ilona bellen. Dat is een schipper die zit op het schip. Dat is een Hollandse kunstenares die ook uh, exposeert met twee geweldige deuren uh, rond corona. En die heeft ook een prachtige stem. Ja, en nu gaan we luisteren. Naar David Bowie. We're absolute beginners. I've Absolutely same As long as we're together The rest can go to hell Just stay As long as you're still smiling Oké, okay, ja. En ik heb iemand aan de lijn. Ja, ja, ik ben heel blij. Ik heb uh, een oude... Nieuwjaarsradio. Oh, Oké, dat, okay, dat is eerst Nieuwjaarsradio. <laughs> dat was een mooi jingletje. <laughs> Dat was aan het knallen, oké. Okay. Ja, we gaan even met Frederik babbelen. Uh, Miguel die doet hier een technische... Uh, nee, wacht, eventjes haar Want hij gaat een kabeltje in mijn in gsm zetten, zodat ik Frederik heel goed hoor en dat we samen een gesprekje kunnen voeren. Oké. Okay. Ja, Frederik, Hallo. Hoe gaat het met jou? Ja, ik hoor. Het. Oh, zalig. Zeg, wij zijn van het geboortejaar 1974 en dat wil zeggen dat wij afgelopen jaar in 2024 een halve eeuw zijn geworden. Ik heb Sarah gevierd en ik ben benieuwd of, of jij gevierd hebt of, of hoe 50 bij jou is uh, aangekomen, wat er gebeurd is met jou op jouw verjaardag. Ja, hallo? Ja, hij nee, hoort mij weer niet. Ik hoor u nu wel, ja. ik hoor u nu wel. Oh, Oké, okay. jij mag vertellen over je verjaardag, Frederik. Dat heb ik gevraagd. <laughs> ja. Ah, fijn dat je mij iets vraagt. Ja. En fijn dat ik het hoor ja. wat jij <laughs> gevraagd hebt. Aha. Dat is altijd leuk, hè? Ja, ja, zeker. Uh, jij vraagt mij over mijn verjaardag. Ja, ja. Ik, ik vier een, een, een, een halve eeuw, uh, een halve eeuw eindigheid vier ik, hè? Aha. Um, maar ik, ja, het was een beetje in mineur, ja. Uh, ja, wat gezondheidsproblemen, wat, uh, wat gezondheidsprikkelen zal ik maar zeggen. Maar goed, ja, dat hoort erbij, zeker op die leeftijd. Hè? Ja. Uh, dat kan gebeuren en, en ja, dan, dan beseffen we ook een beetje hoe kwetsbaar we zijn. En, en, hoe uh, fragiel het leven is. Ja, ja, absoluut. En Misschien is het ja. ook wel mooi om je te vertellen, Frederik, deze tentoonstelling of expo in het Studio Stad, het oude politiekantoor, gaat over prikkelbaar en geraakt. En ik heb dat ook wel een beetje aangenomen, omdat. Het is in 2000, op 25 december, dat ik zelf een miskraam had. En ik had zoiets van, soms loopt het leven niet op leuke momenten zoals je het wilt. Hè? Dus dat is ook wel een thema. Ja, soms maken we dingen mee die gewoon niet, niet makkelijk zijn. En dat raakt ons. Hè? Dus uh, in die zin, als gezegd, je zegt, uw lichaam gaf aan, ik kan niet echt vieren, is dat inderdaad uh, niet makkelijk. Maar dat is het leven wel, dat is wel. Maar heb je daarna misschien een beetje een verzachtende extra verwennerij voor je eigen gedaan? Of is het oké? Okay? Oh, Armieke, ik denk dat, dat op zo'n moment uh, het besef in je leven komt dat uh, het leven zeer kort is. Uh -huh. En dat je met volle teugen moet genieten van elk moment dat je krijgt. We ja. uh, moeten ook eerlijk zijn. Ik denk dat van alle miljarden mogelijkheden die er geweest zijn, wij toch heel fier mogen zijn dat wij op deze aardbol rondlopen uh, ja. dus, en ik denk dat we dat ook een beetje mogen koesteren en het besef dat uh, ja, het besef eigenlijk met, met gezondheidsperikelen is dat je, dat je op een bepaald moment uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen ja eigenlijk kennis krijgt van het feit dat, dat de redreis waarin dat we allemaal gedwongen worden, dat dat misschien niet de ideale wereld is, uh, gewoon dat we, eigenlijk is, is, is genot nastreven en geluk nastreven toch wel het ultieme uh, doel denk ik. Ja. Voor mij dan toch ja, ja, ja, ja. Voor, voor iedereen misschien anders, maar we werken allemaal heel hard voor veel geld te verdienen, voor dingen te kopen die we absoluut niet nodig hebben ja. Um, en ja ik vind het dan leuk om, om vast te stellen dat je eigenlijk met heel weinig uh, gelukkig kunt zijn. Ja. Ja. En uh, ja, wat, wat is het geluk wat je vandaag hebt meegemaakt? Of gisteren, uh, als we zeggen, we zijn 224 de, de laatste twee dagen. De laat, het, laatste, het laatste uur, ja, ja, ja. Uh, het, het, het geluk wat we hebben meegemaakt vandaag, is dat ik bij mijn vrouw en mijn kinderen uh, lekker heb kunnen eten en, en dat we dingen hebben kunnen klaarmaken... Van groenten die we zelf gekweekt hebben, van kippen die we zelf gekweekt hebben, van een beetje self-sufficient. Uh, dat is een hele leuke. Oh, tof. Allemaal, allemaal meegekookt en geslacht waarschijnlijk. Nee, we hebben ah. ik, ik heb mijn vrouw en ik hebben eigenlijk alles verzorgd voor ja. die gasten. En dat, dat vonden we fijn om ah, een ja. beetje zorgen. En, en, ja. Ja, heel plezierig, ja. ja, ja oké. Okay. Um, dan kan ik, ja, welke vragen kan ik je nog stellen? Is, is, we hadden zo gevraagd of je een liedje had wat, wat, wat je wel aansprak, zo. of wat je van zegt van, ja, laat dat maar horen. Dan gaan we in dat uur dat ik... Uh, het ja. liedje van mij is dat, ja. Eigenlijk, dat... eigenlijk... ...mou ik eerst dikke titten aanvragen van Ramstein, maar ah, dan, dan mocht ik niet van mijn vrouw... Ah jawel, dat is prikkelbaar en geraakt, dat gaan we ook, ook spelen. Ja, dat mag niet van uw vrouw, maar van mij wel. <lacht> ja. Dat doen we erbij. Maar, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb gekozen voor uh, La Mer van uh, Charles Trenet. Ja. Dat is uh, een liedje dat, wij, dat mijn vader zong als wij naar het zuiden van Frankrijk gingen en we kwamen na een lange reis toe en we gingen zwemmen in de Middellandse Zee in de mooie blauwe, azuurblauwe Middellandse Zee en dan uh, zong hij dat liedje en dat is zo'n prachtig liedje. Uh -huh. Oké, okay, daar gaan we van genieten, daar gaan we. Dan gaan we luisteren. Ik weet niet of Mieke wel het al gevonden heeft. Nee, dat gaat in de loop van het uurtje gaan we dat afspelen. Helemaal. Uh, ja, ik had vanochtend, dat was heel, heel tof, fein. ik had Annick hier in, in, in de studio. Allee, we hebben hier heel leuk, uh, eigenlijk, Kamishibai verteltheater gedaan. Annick heeft in de straaltent ook affirmaties uh, gehoord. Dat is zo'n een, een, een, een project van Z2 die eigenlijk positieve zinnen naar u zegt en kijkt van laat dat eens binnenkomen, wat doet dat met u? En Annick zei ook, dat maakt daar Heel gelukkig en heel ontroerend, echt, dus heel ontwapenend. Dus uh, ja. Ja, ik wens u dat ook toe, Frederik. Dat je heel echt Ik ben nu echt... kwijt. Ah, je zit me kwijt. Oh, dat is jammer. Oké, okay, ja, dan nu? Hoort je me nu weer? Of uh, hij blijft mij kwijt? Oh, ja. Oké, okay, ja, dan, dan, dan wil ik je heel erg bedanken, Frederik, dat je moeite deed om uh, in de radio te komen. En we gaan er nou lekker nog van smikkelen, want dat blijft toch online niet alleen vanavond. Oké, okay, een heel, heel, heel uh, gelukkig en uh, ja, familiewarm vadergevoel 2025 toegewenst, Frederik. Ja. Nieuwjaarsradio, <tie> omdat dat knalde, nou. <tie>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 Van een trein.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 Veel bloemen en bezoek. In duizend stukken op de straten van de stad. Met ons hart als spiegelroede zoek ik mijn verloren schat. Maar het leidt tot niets. Oh. Om Houdijzer Welke deur Ik ook probeer Ze zijn dicht So exactly. Much pressure fell on me. Ja, de micro stond nog af niet. ik. Ik weet niet wat je allemaal aan het zeggen was. Uh, nu kun je het wel afkondigen. De, de Nederlandse zult gij, jij, kunt jij niet. Ah, die, ja, uh, ah ja. ja, dat was het oh, oh. dijk binnen zonder kloppen. Ja, ja, dat gaat helemaal. En ja, Mary Mary. Mary, Mary, Mary, Mary, Mary you of shackles. Of hoe zeg je yeah, dat? Check yeah. check okay, nou, ja, checklists. Oké, ja, ja. En zie je het dat je het wel kunt? Ja. Yeah. Die radio. Ja, ja. Ja, ik zal dat straks op in gaan over, over die jingle dingen. Ja, en uh, wat wilde jij nu vertellen? Ja, ik heb heel veel te vertellen, ja. Miguel. Oké, okay, ik luister. Je weet het, hè? ik ben 50 jaar geworden en uh, ja, ik dacht dat wordt best wel een hip-hip-hoera jaar. En. Uh, ja, ik heb een tuinfeest gegeven, daar waren 80 mensen op en enorm verwend. Maar uh, we zijn ook samen op reis gegaan ja. en dat is eigenlijk heel speciaal. Hè? We zijn samen gaan vliegen naar Madrid en in Madrid zijn we naar jouw studententijd teruggegaan. Hè? En ik ben naar mijn studententijd teruggegaan, want ik heb in Portugal gelift na mijn uh, studie in Leuven met Edith. En nu zat Lore daar in Coimbra, hè? Uh, een half jaar op Erasmus. En we hebben daar toch wel... Ja, veel meegemaakt, veertig audiofragmenten opgenomen, uh, veel, veel genoten, veel van de natuur, veel, veel van de Portugezen geleerd, veel van de gewoon Portugezen, ja, de dorpse mensen en hoe die leven en, en hoe, hoe tof dat daar is. En ook wel Madrid, dat, dat raakte mij, hoe sociaal en hoe ecologisch de mensen daar zijn, hoe vriendelijk. En dan terugkomen in Hasselt en dan een verlaten stad zien en een heel andere mentaliteit, zo, dat sociale, dat warme. Die metro met die baby's en die senioren en die gezinnen in Madrid. En dan ineens een in Hasselt. Zo die afstand. Ik, ik had daar zo last van. En dan, uh, ja, dan heb ik mijn ontslag gekregen bij Samo. Dus ik heb ook wel klappen gehad dit jaar. En dan is mijn onkel overleden op 27 juni. Ja, door een begrafenis. En op zijn begrafenis of crematie was het nog jouw verjaardag, Miguel. Dus, dus we hebben zo heel veel dingen meegemaakt. Hè. Uh, ja, en, en misschien ook dat jij kunt vertellen hoe jij je verjaardag hebt beleefd. Ja, mijn verjaardag, ja inderdaad. We, we waren toen in Nederland in, in de voormiddag of zoiets vertrokken, denk ik. En ja, die begrafenis bijgewoond, het was ook niet zo super weer, denk ik, het toen was. Of wel? Nee, achteraf wel een beetje ja. denken. Ja, en ja, dat was niet dus zo aangenaam, inderdaad. Omdat ja, je wenst aan de ene kant iemand ja, in je de deelneming en, en, om, om te trouwen en zij wensen mij een gelukkige verjaardag. dat ik de, de, de was vreemd de dat klopt er precies is, niet nee, nee. maar het is wel fijn dat ze eraan dachten in de eerste plaats dat, dat, dat, dat verbaasde me, dat vond ik wel lief en ik denk ook ergens omgekeerd ook wel, dat ze het fijn vonden dat ik daar ja, en ik vond lief dat jij mee bent gegaan, ja, ja ik, ik wilde je niet steunen sowieso, ja. Ja, ja. en het was een lieve oom en het was ook een waardige afscheid, heel waardig afscheid ja, daar warm. was ik ook bij, hè, bij de laatste ja. keer dat je die gezien, want je vond dat belangrijk en ik weet nog dat je zei, ja, nu wil ik ze zeker allemaal nog een keertje gezien ja. hebben zeker dit jaar. En ja. ook daar is niet zo echt gelukt. Nee, ik wil alle ooms en tantes nog zien die leven, omdat ik weet dat het sterven heel dichtbij zit. En dat is het fijn als je nog een nicht uit België hebt die hallo komt, zei je, en ja, nog een fijne tijd kunt hebben. Dus dat is, dat is mooi. Nu, ik heb ook heel veel foto's en, en archieven van, van van der Schalk, van dus dat is de, de, de broer, de de lievelingsbroer van mijn mama geweest. Haar tweeling zus leeft nog. Dus ik heb nu heel veel familiegeschiedenis en ik lees brieven van mijn opa naar zijn familie, hoe het met hun gaat en hoe het met de baby's gaat en welke reizen ze maken. Dus dat is een hele warme familie in die zin geweest dat ze heel betrokken zijn via schrijven. Dus in al die brieven ontdek je wel lijntjes en banden. En ja, ik schrijf ook heel veel kaartjes. En ja, ik, ik ben dankbaar dat ik zo'n lieve suiker oom had. En ik denk dat we nu ja, luisteren naar een mooi nummer. Hè? Dat is la Mer, la Mer. Van Charles Trenin voor Friedrich de Beust. danser, Le nom. des golf. De l'air. De reflet. d'argent. La De reflets reflets l'air. sous la De la De au ciel d'été. En fond, ces blancs moutons Avec les angles, c'est pur, la mer, Bergère d'azur, infinie Vous voyez Près des étangs, ces grands roseaux mouillés, Vous voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfs clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on va danser, le long des golpes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants, la pluie. La mer, au ciel d'été, qu'on des blancs moutons avec les anges si purs la mer bergère d'azur infinie vous voyez ah, oui. près des étangs ces ah, oui. grands ah, roseaux ah, mouillés ah, oui. voyez ah, de blanc, et du à zijn blon s'est métonier Dame la vraie belle l'homme est, est gold black la barre c'est mon cœur Pour la vie. Oh. Ja, wauw, geweldig, wat een mooi nummer. Ik uh, heb voor de expo eigenlijk uh, een, een weliswaar magazine in honderd exemplaartjes toegestuurd gekregen. Omdat het dossier zorgzaam zwanger is. En uh, ja, ik ben nogal begaan met uh, baby's, mamas, zwangere vrouwen. Als ook een, een goede zwangerschap, als een goede kraamtijd. En uh, daar staat op pagina 28 heel leuk iets wat uh, Evi Gruijert zegt. En die zegt, waarom hebben we spreekbeurten en talkshows, maar geen luisterbeurten? of luistershows. En eigenlijk met Soundwave op ons winterfestijn proberen we Let's Tune In eigenlijk af te stemmen op de golflengte waar iemand zit, zo, zo, zo als surfen. Zo van, je kunt op een golf zitten, maar je kunt ook moeilijk zitten op die zee. En ja, hoe je ook voelt, da, daar wil Miguel eigenlijk op afstemmen. En ik vind dat mooi. En uh, het hele chique is dat Evi hier zegt van ik wil luisteren weer sexy maken. Ze is van vele markten thuis en ze is gekend van radio, tv, Start to Run en andere podcasts. En haar nieuwste project, We Are All Ears, wil luisteren herwaarderen. In een snel veranderde wereld wil iedereen gehoord worden, maar echt luisteren is zeldzaam geworden. Nochtans kunnen we als samenleving pas verbinding tot stand brengen als we verhalen kunnen delen. En dat is eigenlijk ook wat wij hier doen, drie weken lang. We hebben chef Langierjaat, Frans Wartelee, die hebben gelezen uit hun boeken, die gedichten voorlezen. Uh, we hebben gewoon ook bezoekers die iets vertellen over hun leven, die in de Living Forum komen van Nick. Dat is eigenlijk een, een cirkel uh, op, uh, ja, van schroot gemaakt, van ijzer met buizen, om offline echt zo met elkaar in gesprek te komen. En daar kunnen zes men, mensen met elkaar eens van gedachten wisselen of, of filosofisch nadenken over bepaalde. Al de thema's wat je raakt in het leven, wat je prikkelbaar maakt. En dat is eigenlijk tof dat we leren luisteren. Ook in de tent van Z2, dat is een hele mooie uh, adem yogatent tent kun je liggen op een matras en dan kun je kiezen om eens goed in te ademen, uit te ademen en vijf minuten lang uh, positieve affirmaties uh, bij je te laten binnenkomen, te laten landen. En, en dat verandert mensen. Dus we zien bezoekers hier heel mooi naar schilderijen en kunstwerken en keramiek kijken. Maar vooral als ze komen doen, als ze uh, in de tent komen, als ze bij Soundwave achter de micro kruipen of als ze in de cirkel gaan praten dan zie je dat verhalen en inderdaad dat, dat luisteren wat, wat Evie Greuert zegt van, dat is zo belangrijk dat we luisteren sexy maken en we hopen dat ook te doen met alle mensen die hier zijn, alle twintig artiesten en uh, nu gaan we luisteren naar, naar iemand die mij enorm inspireert uh dat is Siska van Hooyland en die heeft tien jaar het bestaan van Tout Petit. En dan gaan we luisteren naar een heel grappig nummer: uh, muzikaal. Ook een luisterpleziertje: uh, Camillus Genialus. Een zaligheidje toch. Dat is gewoon precies een ballon. Lucht, lucht, lucht, lucht, lucht. Nou, ik heb nog een hele andere toffe madame ontmoet in mei. Toen we uh, op de kunstenroute waren in Beringen. Toen gingen we naar uh, een galerijtje van uh, Gilbert Put. Er zijn ook twee werkjes van Gilbert hier te zien. Uh, heel mooi. Uh, dat kun je echt bewonderen. Ook een en al oor. Een groot oor en kleine oortjes. Samen oortjes en een en al oor. Uh, een hele wijze papa heeft mij en Olga, uh, die, die heeft een eigen zaakje, Foucault, in uh, de onderlieve Vrouwenstraat in Vijf, in Beringen. En uh, Frank, de vriend van uh, uh, Gilbert, die zei, hier is een toffe textielkunstenaar, je moet eens in dat winkeltje gaan kijken. Wat Gilbert maakt, is natuurlijk geweldig. En toen ben ik die winkel ingelopen en daar ontmoette ik Olga Bernaerts. En zij is echt een geweldige vrouw. Uh, haar zaakje heet Foucault, Foucault Fashion, en, en ze maakt hele mooie dingen, en ook tasjes, en hoedjes, en, en kleren, ook theaterkleren, en zij is hier eigenlijk in Twittersfestijn, is zij vier dagen gekomen, smiddags met de naaimachine, en zij heeft met kinderen, uh, bezoekers, hele leuke petjes gemaakt, ook met Nederlandse toeristen petjes gemaakt, en we hebben heel veel plezier beleefd, en gisteren heeft ze zelfs op een hoedje, wat we hebben gekregen van het: oude hoedjes, uh, witte zomerhoedjes, heeft ze geborduurd En ik heb er nu een petje met harmonieke erop. Dus we hebben heel veel pret gehad. En het boekje wat zij ons heeft gegeven voor in de expo, is een boek van 1974. En dat is een opnieuw beginnen boek. Terug naar de natuur. En dat is een tekst en illustraties van uh, Jacques massé En het chique is dat dat boek gaat over uh, toen al, 50 jaar geleden, weg uit de consumptiemaatschappij. En de titel van dit bijzondere boek is tevens een ...oproep tot allen die beseffen dat het in ons eigen belang anders zal moeten. We kunnen ieder op zijn eigen wijze trachten een bijdrage te leveren aan een samenleving... samenleving ...waarin welvaart en welzijn in een redelijke verhouding tot elkaar komen te staan. Dus het is wel heel mooi dat wat daar 50 jaar geleden eh, nagestreefd werd met het boek... ...het boek ligt hier ook, het is een prachtig boek... Eh, ...dat dan nog altijd heel actueel is en daar zetten we op in om eigenlijk te zorgen dat we op een redelijke verhouding met elkaar zijn met welvaart en welzijn en dat kun je ook heel erg voelen en nu mag ik een ander uh, muziekje aankondigen maar ik, ik heb zo geen zicht want hier is zo'n scherm dat verandert en ik ga jullie laten genieten van uh, opnieuw Ben Fult uh, en You Don't Know Me geweldig nummer I wanna ask you, do sit and wonder it's so strange that we could be together for so long and never know never care what goes on in the other one's hand things i felt but i never said you said things that i never said so i'll say something that i should have said long ago the table like a mannequin or a cardboard stand up and paint me the face that, that you wanted me to be seen we're damned by the existential moment where we saw the couple in the coma and it was we were the cliche but we carried on anyway so sure I could just close my eyes yeah sure trace me Once you know trying to say is what what i'm trying to tell you is not gonna come out like i want to say it 'cause i know you'll only change it say it you don't know me you don't know me at all you don't know me you don't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 alles wat jij was. En jij was dan Ja, dit was Veldhuis en Kemper, ik wou dat ik jou was. En uh, daarvoor was inderdaad You Don't Know Me van uh, Ben Folds, een, een band die heb ik in coronatijden leren kennen, maar die man is al 52 of ouder. Ein feines Fräulein wäre gut, ein feines Fräulein wäre toll. Ich Met rauw! Ik heb hier kalenders voor mij liggen. De birthday kalender van Playmobil. Want Playmobil is ook 50 jaar in 1924. Uh, ja, eigenlijk 1974 is in 2024 ook 50 jaar. Dus Playmobil, het speelgoed. En er zijn nog veel leuke dingen. Ik had een boekje uh, gekocht over uh, 1974. En dat is voor 50 jaar. En daarin zie je dat de muziek van Waterloo er was. Uh, dat de kubus is uitgevonden. Uh, Allemaal leuke weetjes. Uh, dat op 30 oktober 1974... Uh uh, Mahmoud Ali... die verslaat George Foreman... in The Rumble in the Jungle in Kinshasa. Uh, politiek, ze lees je dingen over... Tindemans 1. Het knuffelaapje uh, Moshishi... is een speelgoedfestijn. En ja, dat, dat weet ik allemaal. Japan, speelgoed. Ik heb dat gevolgd. En Playmobil. Dus Hans Beck is de uitvinder van het... speelgoed Playmobil. Een omvangrijke... speelgoedlijn van plastic poppetjes... met bijbehorende accessoires. Dat wordt ontwikkeld door de Duitse firma... Brandstaat. En Playmobil een groot succes. En dus dat Playmobil-speelgoed hebben wij ook hier op het Winterfestijn. En ik heb een verjaardagskalender. Nu, ik heb ook een nieuwe kalender van 11-11-11. En daar is Lieve Blankaert... ...die allemaal foto's maakt over opkomen voor menselijkheid... ...is opkomen voor mensen, echte mensen. En Lieve Blankaert is sinds 1985 actief als freelance-fotograaf... ...voor verschillende kranten en magazines. En nu heeft ze met haar fotografie... ...hoopt ze uh, dat we elkaar en ook de wereld een beetje beter leren kennen tot inzichten kunnen komen en elkaar kunnen leren waarderen... voor de unieke persoon die we allemaal zijn. En ja, ze is ook overtuigd dat gelijke rechten voor mannen en vrouwen... voor een betere wereld uh, zorgt. En uh, ja, die kalender heb ik en ik ga die dus ophangen. Hè. Dus de eerste uh, die ga ik uh, bewonderen als we nieuwjaar hebben gewenst. En uh, het ziet er een hele leuke, vrolijke eerste plaat uit van een gezin. Verder zie ik ook hier uh, een andere wijze kalender, staat er dat Gilio Aftera Giolo, uh, de ijsmaand is, de harde maand, de huwelijksmaand, de lauwmaand. allemaal oude namen voor de eerste maand van het jaar. En Karel die Grote had het rond 800 ook over wintermaand of wintermonat. En wij zitten hier op een winterpestijn, dus helemaal klaar voor 2,25. We zijn heel dichtbij, eigenlijk nog maar vier minuten. En we gaan nu in een heel leuk uh, kinderliedje. Laten spelen waar mijn, mijn, mijn zoon, die nu 25 is, uh, naar keek. En iedereen die werklustig is, die kent dit liedje. Jawel, we gaan allemaal een beetje bouwen. Vol de bouwen kunnen wij het maken. Vol de bouwen, nou en op. Scoop, Muck en Dizzy en Rolly ook. Lifty en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol werken ze samen, is niks een te dol. Bondebouwer, kunnen wij het maken? bouwen, nou en op! Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Op de Ja, dat kunnen we allemaal. We kunnen bouwen aan een geweldig jaar Bouwen met z'n allen, met Peter en Jelle en uh, ja, Miguel en mezelf en alle mensen die wij graag hebben, kunnen we bouwen aan een geweldig 25. Nu, voor de rest is het heel leuk geweest, Miguel, dat ik hier een uurtje achter deze micro-improvisatieradio mocht doen. Ik ben dankbaar dat ik 50 was en ik kijk uit naar het nieuwe jaar en ik ben dankbaar naar alle leeftijdsgenoten en ik wens je ook alle geluk toe. Ik ben dankbaar dat Frederik bereid was even te praten met mij. Ilona, doen we een andere keer. Die mag geweldig zingen. Dat doen we gewoon op een ander moment. En uh, dan hebben we eigenlijk nog... Uh Jonah Louis, zo spreken we dat uit. En dat is Stop the Calvary. Dat is een jeugdnostalgie tot de met. Met anne mijn vriendinnetje, draaiden we dat plaatje en dan marcheerden we gewoon heerlijk in het huis en dansten we als, we als gekke, zotte vriendinnen. Hier een heel mooi nummer. En ik wens u een heerlijk, heerlijk, heerlijk, verrukkelijk, geraakt en prikkelbaar 25. Doe een, een dikke knuffel en je bent altijd welkom bij mij voor een tas koffie, een pint of weet ik veel wat. Een wandeling in natuur ook. En Mieke wel heeft een afteller uh, in Gelast, maar nu gaan wij marcheren. Jawel, dankjewel. Hey, Mr. Churchill comes over here to say in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 It's Maar ook nog iets zeggen. Peter Peter is nog tussenbij gekomen. Het is nu 23 uur 59, 40 seconden, 41. En hij begint nog verder af te tellen. We gaan het samen aftellen. Te Vanaf uh, 10 seconden. Hè? En die komt er zo meteen aan. Ja, daar is hij. Komt hij. En ja. En, 9, 9 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You stay. <laughs>